Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Spoedeisende hulpafdelingen krijgen vanaf 2027 structureel geld van het Rijk in plaats van per behandeling. Zo moet worden voorkomen dat in de toekomst meer afdelingen sluiten. Vorig jaar werd bekend dat de spoedeisende hulp in Heerlen sluit. En ook in Haarlem en Terneuzen is het voortbestaan niet zeker vanwege een tekort aan geld en personeel. De missionair minister Bruin van Volksgezondheid hoopt dat het door een betere financiering aantrekkelijker wordt om op de spoedeisende hulp te werken. De NAVO gaat de oostflank van Europa verder versterken. Daarbij is speciale aandacht voor drones. Dat werd duidelijk bij een persconferentie van de NAVO van onder andere secretaris-generaal Rutte. De operatie is een reactie op de toegenomen spanningen met Rusland. Meerdere Russische drones kwamen woensdag het luchtruim van Polen binnen. De Poolse luchtmacht wist die drones met onder meer hulp van de Nederlandse F-35-straaljagers neer te halen. Nepal heeft een nieuwe premier. De hoop is dat daarmee de rust in het land terugkeert... na de gewelddadige protesten van de afgelopen dagen. De nieuwe premier is een voormalige opperrechter... en de eerste vrouwelijke premier van het land. Onder de bevolking is ze populair. Deze week braken jongere protesten uit in het Aziatische land. Directe aanleiding was een verbod op sociale media. Maar ook de woede over de aanhoudende corruptie speelt mee. Het dodental van de protesten in Nepal is opgelopen naar 51. Het Nederlands Davis Cup team is op een 2-0 achterstand gekomen tegen Argentinië. Zowel Jesper de Jong als Botek van der Zand verloren hun wedstrijden. En daardoor dreigt Nederland uitgeschakeld te worden. Argentinië heeft aan één punt genoeg om door te gaan. Vorig jaar stond Nederland nog in de finale. Het weer, vooral in het noordwesten en zuidoosten komen buien voor. Met lokaal kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 13 graden. Morgen opnieuw kans op stevige buien bij maximaal 17 graden.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 complain about I don't know. ZANG dat.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 Stond lang op de tweede plaats. Vergeet het maar voor de laatste. That I really didn't I mean. Yeah. Wrap me up.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 dit is ZFM. With his handcuffs Took me down to the damn cell Cause I'm not a minor way more tough Bail me out, mom It won't happen again, I promise okay. Don't tell daddy about this He's too tired to feel Second this. guessing You never know when the guy upstairs blessing Or testing us in sessions Not ready for confessions We all no lessons Some Someway, somehow Wanna feel about Even if I succeed or take a bow What I'm saying right here And right now we need to change We arrange the whole point of view Cause for me it's so strange hey, Ain't nobody wanna go Ain't nobody wanna move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 Time is flying from sky high, falling down, falling down. Oh, What about my mom and my son, Lord? Anything that's for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord mercy on me, myself, and I. Should have never been away I'm there. Body cool when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show no matter where I go.